5 uur. Het NOS-journaal. Remol Serré. Parlementaire enquête naar woningcorporaties. Het kabinet niet langer voor uitbreiding politiemissie Kunduz. En hulpverleners voor het eerst in Syriës verzetspolwerk Baba Amr. Er komt een parlementaire enquête naar de woningcorporaties. Een ruime kamermeerderheid steunt een plan daarvoor van het CDA. De afgelopen tijd zijn er allerlei incidenten naar buiten gekomen bij de corporaties. De Kamer is bang dat door een gebrek aan toezicht vooral de huurders opdraaien voor de gevolgen. Er zijn ook vaak berichten dat directeuren van corporaties zeer hoge salarissen verdienen. De Kamer wil nu een grondig onderzoek naar het systeem, het beheer, het interne toezicht en de positie van huurders. Ook de rol van banken, toezichthouders en gemeenten moet erbij worden betrokken. Het kabinet probeert niet langer de politietrainingsmissie in Kunduz uit te breiden. Premier Rutte zei in december dat hij graag meer training in Afghanistan wilde. Maar een kamermeerderheid ziet daar niets in... en volgens Haagse ingewijden zet het kabinet het plan daarom niet door. Het kabinet wilde bijvoorbeeld ook grenspolitie gaan trainen... en bovendien zouden er ook recruten buiten Kunduz moeten worden opgeleid. Maar PVDA, PVV, SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen de hele missie... en vooral GroenLinks en ChristenUnie hebben veel bezwaren tegen uitbreiding. Waarschijnlijk stuurt het kabinet volgende week een brief... over het niet doorgaan van de uitbreiding naar de Kamer. De Tweede Kamer wil snel opheldering van minister Schultz over de problemen op het spoor van vorige maand. Vanochtend werd bekend dat de wintersomstandigheden tot meer problemen met wissels hebben geleid dan de minister de Kamer meldde. Minister Schultz informeerde de Kamer dat er op 3 februari 23 wisselstoringen waren en op 4 februari 39. Uit een interne evaluatie van de NS komt naar voren... dat het op die dagen om tien keer zoveel storingen ging. De regeringspartijen CDA en VVD zijn niet opgewonden over de discussie. De PVV wil niet reageren. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... sluit drie asielzoekerscentra... en stoot in totaal 3600 opvangplaatsen af. Daardoor gaan er 65 arbeidsplaatsen verloren. De sluitingen zijn het gevolg van het teruglopend aantal asielzoekers. De centra die dichtgaan staan in Apeldoorn, Markelo en Vught. Vorig jaar was er ook al een reorganisatie bij het COA. Toen werd besloten om zeven asielzoekerscentra te sluiten. Het aantal asielaanvragen in Nederland daalt. In 2011 vroegen bijna 12.000 mensen asiel... en dat was 13% minder dan het jaar daarvoor. Voor het eerst zijn hulpverleners de wijk Baba Amr in de Syrische stad Homs binnengegaan. Volgens het Rode Kruis zijn medewerkers van de Rode Halve Maan, de Arabische zusterorganisatie van het Rode Kruis, door het Syrische leger toegelaten. De hulporganisaties wachten al dagen op toestemming. Ondanks eerdere beloften van het Syrische regime werden ze telkens tegengehouden. Volgens het leger lagen er in de verwoeste wijk nog mijnen en moesten die eerst worden geruimd. Opstandelingen melden dat het leger in de wijk wraakacties uitvoerde. Zo zouden de standrechtelijk zijn geëxecuteerd. De wijk in Homs was een bolwerk van het verzet tegen de Syrische president Assad. Koningin Beatrix heeft de nieuwe kazerne van de explosieve opruimingsdienst Defensie in Soesterberg geopend. Het was haar eerste openbare optreden sinds prins Friso in Oostenrijk onder een lawine terecht kwam. De koningin heeft haar werk afgelopen maandag hervat. Prins Frizo lag na het lawineongeluk op 17 februari in het ziekenhuis van Innsbruck. Vorige week donderdag is hij opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis in Londen. Tien jaar na de moord op Pim Fortuyn vernoemt Rotterdam een straat naar de politicus. Leefbaar Rotterdam en burgemeester Aboutaleb bekijken de komende weken welke straat er wordt omgedoopt. Het naambordje wordt onthuld op 6 mei, de dag dat in 2002 Fortuyn werd vermoord op het Mediapark in Hilversum. De winnares van Holland's Next Topmodel 2008... krijgt alsnog de hoofdprijs van 75.000 euro... na het winnen van een rechtszaak tegen twee modellenbureaus. Ananda zou als prijs 75.000 euro aan modellenopdrachten krijgen... maar na 10.000 euro kwamen er geen opdrachten meer binnen. Volgens de modellenbureaus Elite en MTA was haar heupmaat te groot... 94 in plaats van de vereiste 90 centimeter. Ook waren haar billen te dik. Ananda nam hier geen genoegen mee en stapte naar de rechter. De website van het Vaticaan is lamgelegd. Een groep Italiaanse hackers van de organisatie Anonymous... heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In een verklaring schrijven de hackers dat het geen actie tegen het geloof is... maar tegen de corrupte Rooms-Katholieke kerk. Het Vaticaan zegt in een reactie dat er sprake is van een technische storing... die zo snel mogelijk moet worden verholpen. En dan het weer. De regen trekt langzaam weg naar het oosten. Vannacht klaart het overal op en de minima liggen rond de 1 graad boven nul. Morgen is er eerst nog, zijn er eerst nog flinke zonnige perioden... maar in de loop van de dag trekken er buien over het land. Het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 7 graden. Vrijdag is het overwegend droog en dan wordt het iets warmer. ANWB-verkeersinformatie. Door de regen zijn de files een stuk langer en meer dan gebruikelijk. Vooral rond Utrecht en Rotterdam is dat te merken. Bij elkaar er nu 207 kilometer file. Gelukkig zijn er relatief weinig ongelukken geweest... Wat opvalt is de wat langere file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knopen Leende Heide en Leende staat 8 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knopen het en de 9 kilometer. de aanrijding op de A10 de ring zuid van Amsterdam. Tussen knopen de Nieuwe Meer en Amstel Business Businesspark 6 kilometer. En op de A12 Den Haag richting Utrecht staat bij Reewek 7 kilometer. Frenk Barendse is manager van Ali B en dat vereist een bepaalde flexibiliteit. Op één dag moet hij soms schakelen van Wardshout, de wereld daardoor, tot een optreden in Appekendam. Voor Frank is het dus belangrijk om altijd en overal zaken te kunnen doen. Nee, en gelukkig heeft hij daar met T-Mobile een minstens zo flexibele partner voor. Altijd samen met T-Mobile Zakelijk. Meer weten over Frank Barendsen? Volg hem op t-mobile.nl slash ondernemen. Werken wordt nog leuker met Office Basis van Ziggo Zakelijk.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 T-Mobile helpt Frank onder andere met de Flex Bedrijfsbundel. Hiermee komen belminuten die hij niet gebruikt vanzelf terecht bij zijn collega's. Kijk op t-mobile.nl/slash ondernemen. Het NOS Radio 1 journaal met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag, 7 minuten over 5. Zijn er nu wel of geen regels overtreden? En is de privacy van huurders wel of niet geschonden? De Woonbond zegt van wel, de minister zegt van niet. En die commotie ontstaat door dat nieuwe wetsvoorstel dat scheef wonen moet aanpakken. Dat betekent dat huurders met een inkomen dat hoger is dan 43.000... meer geld moeten betalen. Volgens de Woonbond heeft de Belastingdienst de afgelopen weken... al inkomensgegevens doorgegeven aan huisbazen... zonder dat te melden aan de huurders. Maar minister Spies is het daar dus niet mee eens. Zij legt uit wat de Belastingdienst heeft gedaan. Het enige wat de Belastingdienst mag doen op basis van wettelijke instructies die ze van de staatssecretaris van Financiën hebben gekregen, is aangeven of dat in een bepaalde woning er een hoger of een lager inkomen is dan 43.000 euro, dan wel of dat inkomen onbekend is. Dus je krijgt een hoger, een lager of een onbekend uh, oordeel. Minister Spies, ook in Den Haag. Twee Kamerleden Jacques Monas van de Partij van de Arbeid en Bas-Jan van Bochhoven van het CDA. Meneer, uh, uh, goedemiddag heren. Goedemiddag. goedemiddag. Meneer Manas, om met u te beginnen, de minister zegt dus dat de commotie onnodig is... en dat er geen regels zijn overtreden. Wat is uw indruk? Nou, de commotie komt door de laksheid van het kabinet. Het kabinet heeft in oktober 2010 al bij een regeerakkoord besloten... om dit in te gaan voeren um, en heeft vervolgens heel lang gedraald... met het invoeren van, van deze wetgeving. En nu is in een tijd nood gekomen. In plaats van eerst een fatsoenlijk politiek en parlementair debat... met elkaar te voeren in Tweede en Eerste Kamer... zodat ook huurders via de media weten wat er speelt, heeft men... voor voorafgaand aan die, aan die besluiten en die discussies, uh, omdat men in tijdnood kwam, heeft men nu de boel zo onder druk gezet. Worden huurders niet van tevoren geïnformeerd dat er naar hun inkomen wordt gekeken door verhuurders. Dus ja, de, de, de, de, de, dit is allemaal veroorzaakt door de laksheid en door het dralen van het kabinet zelf. Ja, meneer van Borghoven, over, van het CDA. Klopt dat? Nou nee, dat denk ik niet. De minister heeft vanmiddag in het debat precies uiteengezet hoe de gang van zaken is geweest. Het voorstel is ongeveer een, ruim een half jaar na het stand komen van het kabinet door de regering vastgesteld. En dan gaat het proces van de Raad van State en de Kamer aan het werk. En dat loopt volgens mij gewoon op schema. Maar is het niet vreemd te noemen, wellicht dat als je pas op 1 juli met een wet begint, dat je er nu al op vooruit loopt? Nee, want het is zo dat uh, als het gaat om het huurbeleid... dan moeten de huurverhogingen een bepaalde tijd van tevoren worden aangekondigd. Uh, dat is één. Twee, in het wetsvoorstel, wat we overigens nog moeten vaststellen... Dat, dat is, daar heeft de heer Monash gelijk in. Uh, in het wetsvoorstel is uh, voorzien uh, dat uh, werkzaamheden met terugwerkende kracht mogen plaatsvinden. Maar uh, de minister doet een beroep op een, een andere regeling. Uh, het is mij nog niet precies helemaal duidelijk hoe en wat. En daarvan heeft ze toegezegd uh, dat ze uh, de Kamer daarover zal informeren. Yeah. Okay. Kennelijk beschikt de, de staatssecretaris van Financiën. op basis van andere wetgeving. over de bevoegdheid om besluiten te nemen. deze gegevens beschikbaar te stellen. Ja, een, on, een ontheffing, bijvoorbeeld. zoals wel vaker gebeurt. Uh, door de staatssecretaris. voor de Belastingdienst, meneer Monash. dat maakt het misschien wel logisch. Nou, dat maakt het niet zo logisch. omdat het vooral om een maatregel gaat. bij een groep. die hier nog totaal onbekend mee is. Als het nou zo is van. van uh, het, is een, het is een wijziging. van een besluit van vorig jaar. en die mensen weten ervan af. kan je daar kan je op een gegeven moment zeggen... Nou, een ontheffing is, is te accepteren. Deze groep mensen die meer dan 43.000 euro verdienen... die hebben nog nooit met deze maatregelen te maken gehad. Dus dat maakt het juist des te ja, delicater... om daar heel zorgvuldig mee om te gaan. En er, Ook vanuit de Woonbond zijn er nu echt berichten van... Ja, dit is toch nog een schending van de privacy. Ga er dus ook voorzichtig mee om. Kijk, Dat we dat scheef wonen, dat we daar wat aan moeten doen... daar zijn veel partijen het over eens, ook mijn partij. Maar dat je dat vervolgens zorgvuldig gaat invoeren... en dat je niet die huurders onder druk zet... omdat je zelf te laat bent, dat lijkt me... Toch toch wel een, een verstandige weg om te gaan. Dus wat moet je doen dan? Nou ja, ik zou tegen de minister zeggen van... laten we nou eerst een politieke debat voeren in Tweede en Eerste Kamer. Dan, dan kan je zien of daar een meerderheid voor is. En vervolgens dan weten ook de huurders uit de debatten in de media wat er komt. En als je die invoering nu niet haalt, dan doe je het een jaar later. Maar dat is wel de zorgvuldige weg. Je kan niet uh, je eigen laksheid uh, afwentelen op een andere groep. Zeggen. nu was er nog uh, ander nieuws ook, hè? Op het gebied van de woningmarkt. Uh, meneer Van Boghoven van CDA... u wil graag een parlementaire enquête naar de woningmarkt... In corporaties. Uh, als we het even daarover hebben, wat wilt u onderzocht zien? Ik wil uh, weten wat er uh, voor, uh, laat ik maar zeggen... systeemfout uh, in de sector kennelijk aanwezig is... die ertoe leidt dat we uh, de laatste tijd voortdurend worden geconfronteerd... met uh, problemen binnen de sector bij een aantal corporaties. En uh, bij velen gaat het goed overigens, dus daar is, uh, daar is geen kanttekening bij te plaatsen. Maar wat is er nou fout in het systeem waardoor een aantal corporaties... en dat neemt toe, naar mijn waarneming, uh, waardoor het misgaat in de sector. Nou, dus u gaat kijken of die verzelfstandigheden van de corporaties waar ook uw partij in het verleden bij betrokken was. Of die wel zo goed is geweest? Dat, dat is een, uh, zal ongetwijfeld een onderdeel uh, van het uh, onderzoek uh, zijn. Uh, uh, zijn er uh, uh, in die tijd uh, uh, goede besluiten genomen. Maar belangrijker is dat wij al ruim tien jaar zitten te wachten op een adequate wet... die het toezicht op de corporaties uh, moet regelen. Het was uh, staatssecretaris Remkes die die wet naar de Raad van State heeft gestuurd. En sinds die tijd is er eigenlijk uh, uh, maar, niets meer gebeurd. Dus en dat, dat kan je ook kamerleden aanrekenen? Want oh. dan kom je toch met een initiatiefwet... Oh zeker, dat kan je ook Kamerleden aanrekenen. En daarom zeg ik, we moeten in een onderzoek moeten we breed kijken naar wat er in de afgelopen jaren misgegaan is. En dat betekent dat we alle stakeholders in dat onderzoek moeten betrekken. Ja, meneer Monas, steunt u dit? Wij steunen de parlementaire enquête, maar wel onder één voorwaarde. Uh, wij willen gaan niet twee, drie jaar zitten wachten totdat men klaar is. Uh, er moet gewoon nu ingegrepen worden. Er ligt ook een herziene woningwet. Hè. Dat is de wet waar, de, waar mijn collega Bochoven op uh, doelt. Die ligt nu bij de Kamer. We zijn uh, weer een stuk verder. Hopelijk deze week als de minister haar het naar de Kamer toestuurt. En op basis van die wet kunnen we nu in ieder geval uh, maatregelen nemen... Die, die een aantal problemen die er duidelijk zijn... Het toezicht op die sector, om die, uh, om die weg te ah, nemen. Want we kunnen dus, niet twee dus, jaar gaan, gaan zitten toekijken. Dus nee. dit is een soort onderhandeling van... wij steunen die wet en die willen we een beetje aanpassen... en dan steunen wij de enquête. Hoor ik dat hier? Nee, ik, ik, ik, ik zit hier om het ontwikkeld. Ik denk dat we allebei hetzelfde doel nastreven. Er is in die parlementaire enquête... zullen we nog, denk ik, veel meer met elkaar moeten praten... van wie zijn die corporaties. En wij zeggen, die corporaties zijn van ons allemaal... Maar je ziet dus dat als het misgaat, dat de rekening... die komt bij de belastingbetaler of bij de huurder te liggen. Maar we hebben heel weinig over die corporatie te zeggen. Dus die, die hele zeggenschap, daar zullen we echt fundamenteel... met elkaar opnieuw over moeten praten. Ja, dus u steunt die enquête, meneer Van Bochhoven. Um, heeft, heeft u al andere partijen die u steunen? Ik begrijp uit de reacties van partijen dat uh, ook de SP en de PVV... en uh, GroenLinks uh, dit, uh, deze, uh, voorst, dit voorstel voor een enquête steunen. En komt u meneer Monos tegemoet wat hij net zei over die nieuwe wet? Ja, ik weet niet of je dat tegemoet komen noemt, maar daar... Dat daar kan ik wel gewoon ja op zeggen. Ik vind, en dat heb ik ook vanaf het eerste moment gezegd... die wet moeten we gewoon behandelen. Tien jaar lang stilstand, uh, waarbij de ontwikkelingen in, in, in de wereld... en ook in de financiële wereld wel zijn doorgegaan. Dat kan dus gewoon niet. Dus die wet gaan wij zo snel mogelijk behandelen. En de enquête zal mogelijk over twee jaar, drie jaar tot aanbevelingen leiden... die we dan wel in het systeem gaan inpassen. Maar die wet moet er zo snel mogelijk komen. Goed, meneer Van Bochoven van CDA meneer Moners van de PvdA, wij danken u. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan gaan we naar een reportage over sleutelkinderen. Veel ouders hebben hun kinderen van de crash of naschoolse opvang gehaald. Sinds januari zie je in sommige gevallen een afname van 10 tot 20 procent... als gevolg van de bezuinigingen. Volgens kinderopvangorganisaties zitten steeds meer kinderen... daardoor thuis zonder toezicht. Trudy van Rijswijk was in kinderopvang de kijkdoos in Rotterdam... waar locatiemanager Johanneke Houtgraaf het allemaal met leden ogen aanziet. Even kijken. Als ik naar deze foto kijk, staan er nu 13 op. En van deze club 13 zitten er nu nog 6 in de groep. Els Maasdam, u bent directeur van de club waar deze kijkdoos bij hoort, Kinderdam. Wat Janneke zegt, herkent u dat? Ja, als we kijken over een jaar. Uh, dan zien wij dat er op de buitenschoolse opvang een daling heeft plaatsgevonden in onze organisatie van 13,5%. En op de dagopvang van 5%. En dat is substantieel. En, en hoe komt dat, weet u dat? Veel mensen verliezen hun baan, dus dat is een reden dat er geen recht meer op kinderopvang ontstaat. Kosten is een, uh, een belangrijke reden. Dat is een deel van, is een oorzaak dat er minder instroom plaatsvindt. Ja, het is echt abrupt, kunnen we zeggen. Afgelopen jaar heeft deze trend zich ingezet... en dit jaar zet, zien we hem, dat, hij zich, dat hij het aan doorzetten is. Dan is de volgende vraag, is dat erg? Hè? Behalve dan dat het waarschijnlijk banen gaat kosten. Maar is het erg voor die kinderen? Ja, ik vind het wel erg. Uh, als we hier in dit gebied kijken, waar we ons nu bevinden... Nou, dan ziet u, hier kunnen kinderen niet veilig buiten spelen. Nee, het is één grote blokkendoos hier. Ja. Er zijn geen veilige, uh, prettige, het is gewoon geen kindvriendelijk gebied. Uh, we vermoeden ook dat uh, ouders ook allerlei uh, oplossingen gaan verzinnen. De ene dag bij de ene buurvrouw, dan een oma, uh, dan die. Dus kinderen heel veel wis met wisselende milieus te maken gaan krijgen. Dus wij denken dat dit absoluut niet goed is voor kinderen. Janneke, um, als je naar die foto kijkt, weet je hoe het met die kinderen is gegaan? Hoe, wat, wat er van terecht komt? Wat doen ze? Wij zien ze inderdaad niet terug op onze buitenschoolse opvanglocatie hier in de buurt. Zowel dat voorheen wel vaak het geval was. Uh, maar wat we toch ook wel zien is dat kinderen uh, sneller eigenlijk gewoon naar huis worden gestuurd. Zo van nou het is toch het is twee uurtjes. Dat gebeurt niet als ze vier jaar zijn. Maar ouders uh, beslissen daar wel sneller toe dan voorheen. Het ouderwetse sleutelkind. Sleutel om de nek en je ja. zorgt maar voor jezelf. Is dat erg? Ja, wij vinden dat wel, ook als ze ouder zijn. Hè, dat je in principe zegt, nou, misschien zouden ze die zelfstandigheid aan moeten kunnen. Uh, maar die zien we bijvoorbeeld hier in de wijken op straat uh, hangen, zeg ik maar even. Zijn er al vervelende dingen gebeurd, wat dat dan gaat? Wat we bijvoorbeeld wel horen is dat kinderen uh, met openbaar vervoer naar huis gaan... en dan vervolgens heel de middag uh, door de stad zwerven... en veel later thuiskomen dan was afgesproken. Ja. Ja, dat gaat dan tot nu toe nog goed... Maar het, over, het, het, het zicht op de kinderen raken we kwijt. Het is bijna afwachten tot het wel een keer misgaat. Buiten is een ruime speelplaats. En daar wordt eh, ondanks het toch vrij frisse weer lekker gespeeld. Met een dikke jas aan. Miranda de Notter, pedagogisch medewerker hier. Als je nou het verhaal hoort van de, dat er steeds minder kinderen naar die buitenschoolse opvang gaan... dat ze door de stad zwerven, lekker met het openbaar vervoer. Wat denk je dan? Ja, dan sluiten ze natuurlijk aan of tenminste de kans kan bestaan... als ze aansluiten bij de verkeerde doelgroep. De oudere kinderen, de hangjongeren die uh, op straat leven. Ik dat. ik! Ik ga je vertellen wie je bent? Er zijn in een grote stad heel veel gevaren. Uh, in deze gebieden zijn niet kindvriendelijk. Dan is het dus nogmaals uh, voorzien dat je eigenlijk voor rat op gaat groeien. Het Zicht verdwijnt. Een verslag van Trudy van Rijswijk. En Na half zes spreken we met iemand namens de kinderopvangbranche. Vlody Smollerek is overleden. De Poolse voetballer van FC Utrecht en Feyenoord. We praten zo over hem met Peter Houtman. Bij de AWB, Jolanda van der Velden, hoe gaat het op de wegen? Nou, het is aardig druk geworden, Tim. Een regenachtige spits, 213 kilometer. Het is vooral uh, langzaam rijden stilstaan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blaak en Amersfoort, zo'n 15 kilometer. En op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Den Haag en dorp staat 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Vlody Smollerek was een Pools voetbalicoon. Jarenlang speelde hij in Nederland en hij maakte indruk op veel voetballiefhebbers. Zoals bijvoorbeeld in 1989 in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Sparta. Valken draait zich vast tegen Martin van Geel. Die ontvangt terug van Lokhof. En daar is de treffer van Smollerek. Smollerek is afgelopen nacht overleden op 54-jarige leeftijd. Peter Houtman, goedemiddag. Ja, goeiedag. In ja, 1988 speelde u met Smollerijk bij Feyenoord. Hè? Wat voor man was het als u aan die tijd terugdenkt? Nou, behalve een uh, geweldige voetballer, een van de beste Poolse voetballers ooit, uh, was het was, was een ontzettend fijne collega. Een man die, uh, die altijd uh, vrolijk was. Die uh, behalve ook natuurlijk fanatiek en, uh, en serieus met zijn uh, voetbalvak bezig was. Daarnaast ook uh, altijd in was voor een dolletje. Was altijd bezig aan het uh, ja, dollen. Maar, maar een ontzettend fijn mens ook in, de, ja, in het uh, samenwerken. Ja, en, Geweldig. En, en wat maakt hem zo goed als voetballer op het veld? Nou, hij was ontzettend... Uh, ja, zijn, zijn kwaliteiten natuurlijk. Hij was... Uh, toen hij bij Feyenoord kwam was hij was al een, een veel ervarenere speler. Je zag ook dat hij heel erg slim was met de manier waarop hij... Ja, het bedreef, laat ik het zo maar zeggen... de manier waarop hij speelde, heel behendig aan de bal... Gewoon een hele goede voetballer. Hij speelde bij ons op die linkervleugel. En uh, werd ook uh, zeer terecht uh, ontzettend populair bij het, uh, bij het publiek. Hij was uh, echt een van de grote publiekslievelingen destijds. En over die populariteit, want ik herinner me als er iemand die zo goed bij Feyenoord past... en zo'n noeste arbeider, zo'n harde werker, die ja. niet alleen behendig was... maar ook gewoon doorbleef buffelen om die bal voorbij die verdediging te krijgen. Was dat typisch iets voor bij Feyenoord? Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat het bij Feyenoord past. Uh, ik bedoel, uh, voetbal is weer anders. Daar gaat het niet om. We hebben er ook uh, heel veel creatieve gekend. Maar, en dat was hij trouwens ook, hoor, een hele creatieve voetballer. Maar het was ook een hele uh, fijne man en een normale uh, man met, met, met, met in de omgang. Altijd gewoon gebleven. Heeft ook jarenlang nog op Varkenhoord als jeugdtrainer gevoerd. Yeah. En uh, ja, nogmaals, ik heb hem alleen maar als een hele fijne collega gekend. En heeft veel hij veel toen, overleden. ja, en heeft hij heeft als jeugdtrainer bepaalde talenten gekweekt, waarvan, waarvan je later kan zeggen, nou, dat is echt het mooie werk van Smodderhek geweest? Nou, hij heeft daar mede, zeker mee, het is even moeilijk aan te geven, die of zus of zo, want hij heeft jarenlang heeft hij op wat uh, gewerkt. En daarin heeft hij dus jongens op een hele jongere leeftijd, maar ook... Op, op latere leeftijd, wanneer ze dus, dus ouder en wat langer in de jeugd rondlopen, heeft hij, uh, heeft hij de fijne kneepjes van het vak mee, uh, meegegeven. En daar heeft hij ongetwijfeld een belangrijke rol in gespeeld tot het ontwikkelen van zo'n talent. Tot een, uh, tot een hele goede, goede voetballer en, en een talent voor de toekomst. Ja, en, en tussen die periodes heeft hij ook nog zes jaar bij FC Utrecht uh, gespeeld. Ja. Feyenoord speelt ja. zondag tegen Utrecht. Op, op wat ja. voor manier wordt hij herdacht? Nou, ik heb nog niet alle ins- en outs, uh, gehad. Ik ben vanmiddag wel uh, direct naar het stadion gegaan. En ik moest ook uh, uh, het, het programma van Feyenoord TV, de oxideren divisie live, uh, loopt, Moest ik natuurlijk uh, aanpassen vanwege het overlijden van Bloddy. Maar uh, ja, ik heb nog niet alle ins- outs gehad wat betreft. Maar ik kan me zo wel voorstellen dat er bijvoorbeeld, uh, en dat gaat ongetwijfeld gebeuren... Dat er aandacht wordt besteed aan het overlijden van Wolly. Zeker ook uh, de, de beide clubs die uh, tegen elkaar spelen. Waar die beiden bij heeft Precies. gespeeld. Dus ik, ik kan me iets voorstellen van goudbanden, van minuut stilte. Nee, daar gaat zeker aandacht aan uh, worden besteed. En uh, zeer terecht natuurlijk. Peter Houtman, uh, oud-collega van Smollerek... En uh, trouwens nu stadionspeaker bij Feyenoord. Hartelijk dank voor deze herinneringen. Goedemiddag. Goedemiddag. En op onze site nws.nl een aantal hoogtepunten het loopbaanoverzicht van Smolenrek. Hij overleed afgelopen nacht, 54 jaar oud. Zondag is het een jaar geleden dat Japan werd getroffen door een aardbeving... die een verwoestende tsunami veroorzaakte. Daarbij kwamen toen bijna 20.000 mensen om het leven. raakte kerncentrales beschadigd en delen van het land werden radioactief besmet. Verslaggever Roepau keert terug naar het provinciestadje Minaminoza. Boer Mitsuo Ahaki stond vreemd te kijken... toen er opeens allemaal grafstenen op zijn erf bleken te liggen. Die waren door de tsunami meegenomen van het kerkhof. Zeker 500 meter verderop, richting zee. De begraafplaats is intussen weer aardig opgeknapt. Al waren sommige graven blijkbaar niet meer te repareren... want de restanten daarvan liggen allemaal op een hoopje in de hoek... De tsunami had zelfs voor de doden geen respect. De doden houden ook priester Noda nog dagelijks bezig. Ik tref hem in de boeddhistische tempel in het centrum van Minamisoma. Hij zit geknield voor een tafeltje waarop wierook en een kaarsje branden. En achter die tafel staat een aantal kartonnen dozen. Sommige ervan zijn versierd met een strik of in mooi papier ingepakt. En op twee dozen staat een nummer. Van 361 tot En inside there a bone. Er zitten botten in. the bone. En er is no owner of er is no familie. Dit zijn de overblijfselen die na de tsunami gevonden zijn, her en der, van wie de identiteit niet vaststaat. Die lichamen zijn verbrand en de restanten daarvan, botten en as, zijn nu verzameld in deze dozen. 550 Oorspronkelijk stonden er hier in dit complex 550 dozen met de verbrande resten van overledenen. Uh, in die dozen zit trouwens een urn waar de as in verzameld is. de ja, het is eigenlijk wel een bizar verhaal. Want deze priester moet in een zijn eentje zorg dragen voor de overblijfselen van een hele familie soms. Het probleem is, normaal gesproken zou je zo'n urn bijzetten op een begraafplaats. Maar die is ook weggespoeld door de tsunami. En mensen kunnen de urn ook niet meenemen naar huis, want ze hebben geen huis meer. Um, dat is wel een bijzondere verantwoordelijkheid die... Uh, u draagt meneer Noda. Ja, die mensen van wie je de stoffelijke overschotten hier ziet verzameld in urnen en dozen, die kunnen niet meer voor zichzelf zorgen, dus dat moeten wij de levenden doen. Maar nee, Mensen zijn nog steeds op zoek naar vermisten. Dat is heel goed te begrijpen, maar je weet... sommigen zullen nooit gevonden worden. En De priester zegt, de zielen zetten hun leven voort... in een andere gedaante op een andere manier. En als de levenden zo'n ziel herkennen, ontmoeten... vervult hen dat met blijdschap. Respect voor duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Wielrenners denken dat ze in een groepje het beste als laatste man kunnen fietsen. om zoveel mogelijk energie te besparen. Maar wetenschappelijk onderzoek biedt verrassend nieuw inzicht in de wielrenner aerodynamica. Een inzicht dat de wielersport volledig gaat veranderen. Vanavond in Labyrinth tegen de wind. 10 voor 9, Nederland 2. Als ondernemer hoort u het van alle kanten.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 maken we graag reclame voor. <coughs> Nieuw. Een flexibel pensioen met zekerheden. Het Egon pensioenabonnement. En dat is nieuws. Eerlijk over een nieuwe generatie pensioenen. Egon. Radio 1. Het NOS-journaal. Er komt een parlementaire enquête naar de woningcorporaties. Een ruime kamermeerderheid steunt een plan daarvoor van het CDA. De afgelopen tijd zijn er allerlei incidenten naar buiten gekomen bij de corporaties. De Kamer is bang dat door een gebrek aan toezicht vooral de huurders opdraaien voor de gevolgen. De vraag naar kinderopvang is met 10 tot 20 procent afgenomen, melden de opvangorganisaties. De bedrijven maken zich zorgen. Inmiddels moeten ze soms locaties sluiten en kunnen ze tijdelijke contracten niet meer verlengen. Kinderopvang is dit jaar duurder geworden.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 Het aantal asielaanvragen in Nederland daalt. In 2011 vroegen bijna 12.000 mensen asiel. Dat was 13% minder dan het jaar tevoren. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Het Willemijn, hoe weer? Het is een hele natte boel in het westen van het land. Lokaal is er al 12 mm gevallen. In het oosten valt het qua hoeveelheden nog wel mee. Maar dat is ook logisch, want het regengebied moet daar nog overheen trekken. En achter deze zone met neerslag klaart het soms wat op... maar ook vannacht is het niet overal droog. Met name aan zeeën in het zuiden van het land valt er soms een bui. Het is ook fris, met temperaturen rond het vriespunt in het oosten... en 4 graden aan de kust. De wind gaat in de loop van de nacht wel wat afnemen. En morgen vallen er geregeld buien en af en toe hagelt het. Wel schijnt soms ook de zon en het wordt een graad of 7. Vrijdag is er meer zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. En ook dan wordt het wat zachter.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 Ga nu naar transavia.com en win een Shopping City Tourp Milaan met 2000 euro shopgeld. Nieuw. Een flexibel pensioen met zekerheden en net zo makkelijk af te sluiten als een internetabonnement. Het Egon pensioenabonnement. Vraag ernaar bij uw adviseur of kijk op egon.nl/pensioenabonnement. Twee over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De kinderopvang heeft te maken met een terugloop. Het aantal kinderen op crash of naschoolse opvang... is op sommige plekken met 20% gedaald de eerste twee maanden van dit jaar. Volgens de brancheorganisatie komt dat door de hogere eigen bijdrage... die ouders moeten betalen. En verschillende kinderopvangorganisaties zeggen dat het ertoe leidt... dat jonge kinderen zonder toezicht thuis zitten in plaats van op de crash. Directeur Lek Staal, goedemiddag. Goedemiddag. Van de brancheorganisatie. K kent u zelf van dat soort gevallen? Dat kinderen die eerst in de opvang zaten nu alleen thuis zitten? Ja, uh, ik uh, krijg daar dagelijks berichten over. Het is een van de gevolgen inderdaad... dat, uh, dat er uh, steeds minder kinderen op de, op de naschoolse opvang... en op de kinderdagverblijven komen. Ja, ondernemers moeten dan zorgen dat hun bedrijf overeind blijft. Dus dan zie je ook dat uh, locaties gesloten worden... en dan, dan heb je buurten waar inderdaad geen kinderopvang meer is. Dus het komt niet alleen doordat ouders... Hè, want dat gaat natuurlijk niet over een crash, neem ik aan... dat kinderen alleen thuis zitten... maar nee. uh, dat ouders uh, niet alleen de kinderen van de ze afhalen maar ook dat die niet meer wordt aangeboden. Dus het probleem nou ja, is eigenlijk van twee kanten. Dat is oorzaak gevolg, omdat er minder vraag is. Mm -hmm. uh, ja, je kan het uh, als organisatie natuurlijk niet uh, veroorloven... dat je medewerkers hebt staan waarvoor geen uh, kinderen meer zijn. Dus als er minder uh, vraag is naar kinderopvang... dan zal een organisatie het aanbod inperken. En hoe weet je dan zo zeker dat de kinderen zonder toezicht zitten? Nou ja, dat is wat wij van ouders uh, terughoren. Dat mensen zeggen ja... Ik heb eigenlijk maar twee keuzes. Of ik moet stoppen met werken zelf thuis gaan zitten. Nou, niet iedereen heeft die luxe. Kijk naar mensen met een lager inkomen of uh, uh, een oude gezin. Die mensen moeten blijven werken. Vinden de opvang te duur. Ja, en dan, dan, dan heb je de kans dat zo'n kind uh, alleen thuis komt te zitten. En dat zijn dan ook de groepen waar u dat signaleert? Ja, en uh, u zegt uh, opvang wordt gesloten. Er blijft natuurlijk ook opvang open. Kunnen Zeker. die door, door de bezuiniging en de terugloop van het aantal aanmeldingen... nou nog wel voldoen aan de eisen die, die worden gesteld? Kijk, het zijn twee dingen. Dat je uh, als organisatie moet zorgen dat je financieel gezond blijft. Uh, kwaliteit, dat, uh, dat staat daar in principe los van. Dat wordt wel moeilijker voor organisaties. Maar de kwaliteit van de kinderopvang blijft gewoon in die locaties... die open blijven geborgd. Ja, maar en, en hoe kan dat dan met minder geld? Nou ja, daarvoor is een ondernemer natuurlijk ondernemer. Die heeft hele goede jaren achter de rug... waarin er heel veel uitbreiding van kinderopvang was. Uh, wat je nu dus moet doen als ondernemer... is zorgen dat je organisatie gezond blijft. En dan ontkom je er helaas niet aan dat als er minder vraag is... dat je dus locaties moet gaan sluiten... om in andere dingen te kunnen blijven investeren. Mensen doen er alles aan om zo lang mogelijk de medewerkers in dienst te houden... en om te zorgen dat de kwaliteit die gewoon in regels vast ligt... Uh, gewaarborgd kan blijven. Ja, er was natuurlijk een tijdje ook sprake van een enorme wildgroei van uh, het aantal kinderopvanglocaties, ook omdat er veel vraag naar was. Is, is dit ergens niet ook weer een beetje een gezonde sanering daarvan? Nou, het woord wildgroei zou ik niet in de mond willen nemen. Er is sinds 2005 door het uh, kabinet heel bewust uh, geïnvesteerd... in de toename van het aantal kinderopvangplaatsen. Er was de visie dat mensen uh, om te kunnen werken uh, kinderopvang moesten hebben. Daar is door uh, de ondernemers goed in voorzien. U moet ook niet vergeten dat zomer vorig jaar, zomer 2011... waren er nog enorme wachtlijsten in, uh, in de kinderopvang. Nu zijn die voor een heel groot deel weg en dat geeft ook aan... hoe. Ingrijpend en soms dramatisch steeds bezuinigingsmaatregel uitpakt voor, voor werkende ouders. En dus mensen die uh, willen stoppen of moeten stoppen met werken. Ja, en, uh, morgen is hierover een debat in, in de Tweede Kamer. Uh, wat verwacht u daar nog van? Want er moet natuurlijk alleen maar meer bezuinigd worden. Ja, in 2010 is voor het eerst geweest dat de, uh, dat de prijzen, uh, dat de prijsstijgingen, dat ouders die niet gecompenseerd kregen in de kinderopvangtoeslag, daar zag je al effecten van. Nu zie je enorme effecten wat deze maatregel tot gevolg heeft. Ik zou de Kamer, maar ook de mensen in het kathuis, katshuis eigenlijk heel erg willen oproepen... blijf nu van de kinderopvang af, want straks gaat het weer beter met de economie. Dan heb je goede kinderopvang in een grote hoeveelheid nodig. En wat nu weg is, gaat heel veel geld en heel veel moeite kosten... om weer snel terug te krijgen. En dan heb je het over een desinvestering. Ja, Dus u probeert een nieuwe ronde van bezuinigingen te voorkomen... maar u legt zich wel neer bij de bezuiniging die inmiddels al is ingevoerd en doorgevoerd. Nou ja, op dit moment is dat een, een gegeven... Um... Ik merk heel veel ouders uh, die uh, daar uh, tegen bezwaar maken. Ik hoor dat ook van de FNV. Ik ondersteun dat van harte. Wij kunnen als ondernemers niet anders dan te zorgen... Dat, deze, uh, dat onze sector financieel gezond blijft. En wij zullen wat dat betreft de tering naar de neering moeten zetten. Goed, meneer Staal, Lek Staal... directeur van de brancheorganisatie van de kinderopvang. Ik dank u wel voor uw uh, toelichting. Heel graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. De Belastingdienst heeft nu al gegevens verstrekt over het inkomen van de huurders. En dat zonder dat het wetsvoorstel tegen scheef wonen is goedgekeurd door de Kamer. De minister vindt dat de Belastingdienst niets verkeerd heeft gedaan. Terwijl de Woonbond vindt dat de privacy van de huurders is geschonden. Bij een scheefwoner in Amsterdam, onze verslaggever Joris van der Kerkhof. Hoe ziet het eruit bij aan Amsterdam dat scheef wonen? Het scheef wonen. Ja, nou, het bijzondere is dat uh, een meneer in een, een huis woont. Uh, zonder uh, scheve muren, in ieder geval. En zonder scheve dingen op, uh, op de vloer. Want het, uh, voor zijn vrouw, die uh, zes jaar geleden overleden is. Maar was de woning helemaal aangepast. En die kon hier in alle gemak. Uh, Denk ik, hè? Ja, goed. Oh jee. De muren, de, ah, ja, de rimpels. Met het probleem dat er nu speelt natuurlijk. Je kunt een beetje deze kant uh, opkomen. Uh, op het scheefwonen zorgt er in ieder geval wel voor dat er iets te veel betonnen zijn aan de zijkant. <laughs> en dat het dan met de zender wat, wat, wat, wat, wat minder gaat. Ik was net bij een advocaat. Uw advocaat die heeft een brief gestuurd aan, uh, aan minister Spies en minister De Jager mm -hmm. Namens u. Ja. Uh, waarom vindt u het zo stom wat, uh, wat de minister doet? Nou, ook de minister moet zich houden aan de wet. Artikel 10 van de grondwet verbiedt deze actie. Maar dit is niet zomaar een huurder, als u weet wat artikel 10 is dan. U mag van mij aannemen dat ik me daarin verdiep, ja. <laughs> maar het, het garandeert dus de, de handhaving van de privacy van de mensen. Dus dit is in, in strijd met de wet op de privacy. Probeer nou eens bij willekeurig welk gemeentebureau... een informatie te krijgen naar adresgegevens. Ze zegt ze, nee, mag niet, wet in de privacy. Hier geeft de minister, zonder mij te vragen... toestemming aan een verhuurder om te vragen hoeveel geld ik verdien wat ja. verdient u eigenlijk? Dat ga zich er onderaan. Het gaat, oh, ja. gaat me niks aan, hoeveel verdient u? Nee hoor, daar, daar begin ik niet aan. Ik, het is juist mijn bezwaar tegen dit soort uh, informatieverstrekking dat ik daar daartegen inga. Maar als die wet wordt aangepast, uh, dan hebt u niks meer te zeggen? Als de wet de wet is, we leven in een democratie, dacht ik. Aan de minister is het niet te zien, ook aan haar voorganger Donner niet. Want die dacht al, de maatregel van bestuur... dat kun je alles de dood houden wat je wil. Ik vind het een beetje Hitleriaans. En die deed dat ook. Ik heb pas nog... Wat zijn nou? Hitleriaans. Die is zo aan de macht gekomen. Met gewoon zijn zin doordrijven zonder zich iets van de wet aan te trekken. Maar u gaat die twee toch niet met elkaar vergelijken? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik heb het over de manier van regeren. Dat is wat anders. Ja. En de manier van regeren nou. is gewoon dus... Ja, de, de manier van regeren is toch gewoon van... Ik denk dat het zo goed is en zo zal het gebeuren. En je trekt je eigenlijk geen donder aan van wat de wet voorschrijft. Het is artikel 10 van de grondwet en ik dacht artikel 8 van het Europees verdrag van de rechten van de mens. Ja, dat zou je maar even vertellen. <laughs> Daar staat dus duidelijk in. Daar wordt mijn privacy gegarandeerd. Ja. En is het dan, dan, dan ook zo... Ja, je zou ook kunnen zeggen dat de minister gewoon een minister is die van aanpakken weet. Hop, hop, hop, snel de wet erdoor. En we gaan al beginnen gewoon voordat die wet er helemaal doorheen is. Dat is van aanpakken. Nee, dat is geen kwestie van aanpakken. Dat is een kwestie van de wet overtreden. Iemand die denkt, ik wil gauw rijk worden. Ik ga nu of eens een inbraak doen. Die zou die van aanpakken. Die overtreedt de wet. De minister overtreedt de wet. Moet ze niet doen. Als zij dat wil, moet ze eerst de wet veranderen. En dan, ja, als het erdoor komt. Wat ik betwijfel, Dan zal ik mij daar moeten gehoorzamen. Maar ik maak ernstig bezwaar dat willekeurige figuren. Bij de Belastingdienst informatie mee in kunnen winnen. Wie is de volgende? Albert Heijn? Direct van de Broek. Noem maar op. Ja, die zit hier om de hoek. U wijst ook met uw arm die kant op uh, naar, naar Albert Heijn in ja. ieder geval. Tussen hier en Albert Heijn staat mijn auto. <laughs> Snapt u iets van die parkeerautomaten om over problemen maar eens te praten? Geen donder. Nee. <laughs> in dit stad zullen we geloof ik vier uh, parkeertarieven En allemaal met een betaal. of geen betaalpasje. Ik heb geen auto meer. Dat uh, heb ik niet meer nodig. Dus die hebben we weggedaan. Dus ik hou me daar niet mee bezig. Nee, ik u begrijp... houdt u wel met het scheefuren bezig. Uh, als we omdraaien, het ruikt hier naar. waar ruikt het naar? Kanseband, kip, uh, uien en toflook, natuurlijk. He. Smakelijk. Ja, dat gaat echt wel gebeuren. Dank je wel. ik even mee eten. Even kijken naar de privacy in de keuken in Amsterdam. Joris van der Kerkhof, dank je wel. Het statiegeld voor grote petflessen gaat verdwijnen. Staatssecretaris Atma van Milieu heeft daarvoor vandaag steun gekregen van de Tweede Kamer. Vanaf 1 januari 2014 is statiegeld dan niet meer verplicht. Dat scheelt bedrijven een hele hoop geld. De staatssecretaris vertrouwt erop dat de mensen hun flessen, hoe dan ook, vanwege het milieu, toch terugbrengen. Waarom zouden de consumenten dat niet doen? Kijk bij elke willekeurige supermarkt, wat er gebeurt met bijvoorbeeld uw lege wijnflessen... of andere flessen die ook in de glascontainer gaan, dan krijgt hij ook geen zend voor. En toch zien we dat het aantal flessen dat teruggebracht wordt, dat percentage enorm hoog is. En waarom zou dat voor de petflessen, voor de grote flessen, niet gebeuren? De angst van sommigen is dat hierdoor meer zwerfvuil ontstaat. Nou, daar geloof ik dus niets van. Je ziet geen liter of anderhalf liter flessen op straat zweven. Je ziet wel blikjes en andere materiaal op straat liggen. Ja, en het mooie van de afspraak die we nu met de bedrijven hebben gemaakt... is dat daar dus tientallen miljoenen voor beschikbaar komen... om dat ook beter te kunnen aanpakken. Maar er zijn partijen in de Tweede Kamer die zeggen... ja, nogal wie dus dat die grote flessen niet op straat liggen... want daar krijgen de burgers geld voor om die terug te brengen. En als u dat gaat afschaffen... dan komen die grote flessen wel degelijk op straat terecht. Nou, dat geloof ik niet. Uh, uit, uit geen enkel onderzoek blijkt dat overigens. Maar goed, dat, daarvan kun je zeggen... ik vertrouw de onderzoeken niet. Ik ben ervan overtuigd dat het niet gebeurt. Vooral omdat... Uh, de mensen nu ook hun glazen flessen, die ze, eh, waar ze geen statiegeld voor krijgen, ook niet op straat laten slingeren. Mensen zijn veel meer dan heel veel mensen, ook in de Kamer denken, zich bewust van het feit dat we om ons eigen milieu, ons eigen leven moeten denken. En dat betekent dus dat je gewoon die flessen terug kunt brengen naar de winkel waar je het nu ook koopt. Dat is overigens ook een garantie die de winkels, die de retail heeft gegeven. Men kan ook gewoon de petflessen bij ons de komende jaren blijven inleveren. U vertrouwt gewoon op het milieubewustzijn van de burger? Ja, en ik vertrouw ook vooral op het bedrijfsleven. En ik kijk wat we op dit moment in Nederland al realiseren. Wij realiseren dat, eh, dat we, nou ja, 80 tot 83 procent van al ons afval wordt opnieuw gebruikt. Daarmee staan we in de top van Europa. Uniek, zou ik willen zeggen. Wij storten bijna niets meer. We gaan in de toekomst nog minder storten. Ook uniek in Europa. Ja, en dat doen we maar voor één ding. Omdat we ook voor onze kinderen en de kleinkinderen de garantie willen geven... dat we een schone leefomgeving hebben. En daar draagt dit absoluut aan bij. Ik begrijp dat u allerlei verwachtingen heeft... en dat u denkt dat het op deze manier ook goed zal gaan. Maar de grote vraag is, waarom zou het milieu er beter van worden... als u nu de garantie heeft? En nu weten we zeker dat 95% van die flessen terugkomt. U weet niet zeker of dat in het nieuwe systeem ook zo is. Waarom gooit u oude schoenen weg voor u nieuwe heeft? Omdat het bedrijfsleven geeft de garantie dat ze meer kunststof gaan inzamelen... en verwerken tot een nieuwe grondstof. Dat is een hele belangrijke. In de tweede plaats, omdat het systeem wat we nu hanteren... Peper en peper duur is. Dat kost duizenden euro's per ton als we kijken naar de verwerkingskosten. Die moeten u en ik betalen en het bedrijfsleven. En als we diezelfde euro ten gunste van het milieu... een hoger rendement kunnen geven, dan moet je dat vooral doen. Dan moet je dat zeker niet uitsluiten. En om te voorkomen dat mensen toch hun flessen op straat gooien... wil de staatssecretaris de boetes voor zwerfvuil drastisch verhogen... van 90 euro, want dat kost het nu, naar 360 euro straks. Wilma Borgman, praten met de staatssecretaris. Als een lopend vuurtje over het internet. Een wereldwijde actie om de Congolese rebellenleider Jozef Kony aan te houden. Verkeersinformatie: Jolande van der Velde. Er staan meer en langere files. Het heeft allemaal te maken met het regenachtige meer. Vooral op de A1 Amsterdam-Apeldoorn is het langzaam rijden tussen Blaarkem en Amersfoort-Noord over 15 kilometer. Probleem op de A15 gooi ik hem richting Nijmegen. Voorknopend Vauburg staat 3 kilometer. Op het knooppunt Valburg is de verbindingsweg naar de A50 richting Arnhem dicht. Ligt daar een container op de weg. Daardoor is het verkeer ook wat vastgelopen op de A50 van Arnhem in de richting Os. Tussen Renkem en knooppunt Valburg, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Een actie die afgelopen nacht begon en die zich op dit moment razendsnel verspreidt over internet. Stop Jozef Koni. De beruchte rebellenleider Kony wordt beschuldigd van het ronselen van kindsoldaten voor zijn verzetsleger van de heer. Er loopt een internationaal arrestatiebevel tegen hem. Een Amerikaanse organisatie Invisible Children lanceerde de actie via internet. We built a community around the idea that where you live shouldn't determine whether you live. We were committed to stop Kony and rebuild what he had destroyed. And because we couldn't wait for institutions or governments to step in. We did it ourselves. With our time, talent and money. De organisatie probeert via internet zoveel mogelijk mensen wereldwijd te beïnvloeden. door ze te laten weten wie Jozef Konie is, maar ook door de politiek te beïnvloeden. Internetdeskundige Roland Stekelenburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is afgelopen nacht gebeurd met deze actie op internet en op de sociale media? Ja, dat filmpje is uh, uh, Amerikaanse tijd gisteren voor ons vannacht uh, gelanceerd. En dat hebben ze zogenaamd viraal aangepakt. Wat ze gedaan hebben is uh, een aantal celebrities... bekende Amerikanen uh, achter de actie geschaard. En die hebben dat via social media, Facebook en Twitter... Uh, bekendgemaakt. En het is daarna wat je wel vaker ziet, ook met geruchten rond nieuws, echt als een lopend vuurtje het internet, internet doorgedenderd. Geef eens wat statistieken. Nou, dat filmpje is uh, sinds gisteravond bijna twee miljoen keer bekeken en dat is uh, niet zomaar een filmpje, het is een film van een half uur. Ja, dat is echt waanzinnig. Praten er zo over verder. Eerst Jozef Koning, Koer Lindai, onze correspondent in Afrika. Wat moet de wereld weten over deze man? De strijd die Joseph Kony, of zoals we hem hier noemen, Joseph Coyne... de strijd die Joseph Coyne in de jaren tachtig begon... die ontaarde in een van de meest misdadige oorlogen van het uh, continent. Het is een bewuste militaire tactiek van uh, Coyne om terreur te bedrijven. Hij valt burgers aan omdat hij vindt dat die burgers zich bij hem hadden moeten aansluiten. En hij ontvoert kinderen en geeft ze een hersenspoeling... om ze tot kindermoordenaars uh, op te leiden. En dat lukt heel erg goed. Kinderen blijken uitstekende moordenaars te zijn als je ze daarvoor goed uh, op uh, leid. Kortom, afschrikkend geweld in uh, Afrika... dat in Amerika tot grote protestacties uh, heeft geleid. De ja, EGT waar die zich op al. Niet in Oeganda. Het LRA is al jaren geleden uit Noord-Oeganda verdreven... daar waar de beweging uh, begon. Het, uh, het LRA opereert nu in zuid soedan de Centraal-Afrikaanse Republiek... en Noordoost Congo. En deze gebieden die worden wel het zwarte gat van Afrika genoemd. Uh, een gebied omsloten door wouden en bossavannes, een uit... Het is moeilijk terrein voor conventionele voor conventionele strijdkrachten om, uh, om Coin daar uh, te vinden. Nou, daar ergens aan het eind van de wereld, daar hmm. houdt Joseph Coin zich op. Ja, al, al heel lang ook. En de organisatie Invisible Children had al succes de afgelopen tijd met de actie. Afgelopen oktober besloot president Obama van de Verenigde Staten... om 100 militairen te sturen om het Oegandese leger te ondersteunen. Wat hebben zij tot nu toe bereikt? De Amerikanen zeggen dat er minder aanvallen zijn uitgevoerd door het uh, LRA. In januari bijvoorbeeld waren er maar zes doden en veertien gewonden bij aanvallen van het, uh, van het LRA. De meeste aanvallen van het uh, verzetsleger van de heer die vinden nu plaats in Congo, in het noorden waar het uiterst corrupte, corrupte Congolese regeringsleger eigenlijk nauwelijks invloed uh, heeft. Het probleem is dat het LRA, wanneer ze zich geconfronteerd weet door een militaire overmacht, het zich opsplitst in kleine groepen. Die worden ongrijpbaar voor een conventionele strijdmacht om uh, die groepen te pakken te krijgen. En die eenheden van het LRA zijn soms maar vijf of tien man groot. Nou, dat is heel moeilijk om daar... Uh, daar uh, deze jongens te pakken te krijgen... of het nu gaat om goed opgeleide Amerikaanse soldaten... of minder goed opgeleide soldaten uit de regio. En dan nu deze actie, voornamelijk via internet. Niet op de grond, niet in de jungle, maar op internet. Via Facebook, via Twitter. Uh, in Australië, Europa, Amerika met name. Uh, hoe wordt er in Afrika gereageerd op zo'n internetactie? He hebben de mensen daar het gevoel dat zo'n actie zin kan hebben? nou Zo vaak met acties voor Afrika, buiten Afrika... heb je het gevoel dat de dynamiek van die acties in Amerika of uh, Europa liggen en niet in Afrika zelf. Joseph Coyne heeft geen prioriteit meer in de regio, in de regio. vergeleken met enkele jaren terug heeft het, LRA, heeft het LRA geen militaire invloed meer. Het bestaat uit 250, maximaal 400 man en zeker in Congo zijn milities actief die veel meer dood en zaaien dan het LRA. Het LRA bestaat nog. Zeker zolang Coin uh, nog leeft, maar de hoogtijdagen van deze terreurgroep uh, die liggen achter ons. En in die zin komt deze Amerikaanse actie dus wat laat. Kurt Linder, dankjewel. Uh, gaan we verder met Roland Stekelenburg. Je hebt ook jaren in Afrika gewoond, dus deze man ja. is bekend ook voor jou. Ja. En nu wordt er opgeroepen via internet om deze man te pakken. 2012, dit jaar. Wat maakt deze actie zo bijzonder? Uh, nou, wat die bij, bij, bijzonder maakt, is dat het een, uh, een actie is... die ongelooflijk snel uh, door het internet heen is gedenderd. Maar vooral ook dat het niet een leuk filmpje is. Wat meestal de virale filmpjes zijn. Hè? Een geinig filmpje, kijk even klikken. Ja, het ja, zijn vaak reclamefilmpjes of gekke filmpjes. Dingen of de bekende man valt van trap filmpjes. Nee, dit is een hele goed gemaakte documentaire. Uh, wel ook propaganda, ook een beetje moralistisch. Uh, maar echt wel voor een, een bevlogen doel van, van deze club mensen. die echt oprecht die Jozef Koning gepakt wil hebben. En Koert zegt terecht, ja, in Afrika leeft dat eigenlijk al nauwelijks meer. Maar je ziet natuurlijk wel in het Westen dat mensen door internet, doordat ze met elkaar in contact staan, zich ook weten te vinden op dit soort ja, ideële doelen. Maar nou is het toch ook zo op internet dat je kunt klikken als je ergens tegen bent of voor bent. Wat kan het effect zijn van deze specifieke campagne met zo'n half uur durende film? Nou, Het is absoluut zo dat als Amerika die honderd militairen in de regio wil houden, dat publieke druk helpt om... Uh, die congresleden in Amerika uh, toestemming te laten geven om dat uh, voor te duren. Dus het helpt absoluut als de publieke opinie zich ergens achter schaart. Uh, zelf ben ik wel vrij cynisch over de waarde van dit soort virale acties. Want wat jij zegt klopt. Iets liken. Uh, op Facebook wil natuurlijk nog niet zeggen dat je ervoor inspant. Het feit dat mensen dit retweeten en zeggen, Goh, dit moet je ook kijken, doen ze ook omdat iedereen het doet. Dus heeft dit effect? Dat weet ik niet. Dat het de Politiek in Amerika nog weer een beetje onder druk zetten om uh, te blijven helpen om uh, Jozef Kony te pakken? Ja, dat denk ik wel. Kony 2012com Dat is de website. je dankjewel. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Een Turkse vrouw heeft eerder deze week geprobeerd zichzelf in brand te steken op Schiphol. Dat is een van de meest gelezen verhalen op nu.nl. Medewerkers van de Koninklijke Maréchaussée hadden de vrouw op tijd in de gaten en overmeesterden haar. Daarbij probeerde de verwarde vrouw van 33... wel nog het dienstwapen van een van hen af te pakken. Volgens de marechaussee gebeurde het incident in de vertrekhal van Schiphol. Waarom de vrouw zichzelf in brand wilde steken is nog niet duidelijk. Bij de invoering van de nationale politie worden 15 van de 32 wijkbureaus in Amsterdam gesloten. Dat zegt de Amsterdamse politievakorganisatie in het Parool. Bij wijkbureaus kan onder meer aangifte worden gedaan. We gaan er zeker in sterkte op achteruit, zegt voorzitter Pronk. De politie in de hoofdstad heeft het al druk genoeg. Om ze te ontlasten wil het stadsbestuur dat particuliere beveiligers boetes kunnen uitschrijven. Bijvoorbeeld een parkeerbon of een boete voor wildplassen. De gemeente heeft namelijk zelf te weinig mensen in dienst om orde te handhaven op drukke dagen in de hoofdstad. Staat ook in het parool. Nederlandse Apple-blogs en iFans... kijken al de hele dag uit naar een persevenement van Apple. Dat begint over een uur in San Francisco. Vast staat in ieder geval dat daar de nieuwe iPad wordt gepresenteerd. Wat er nieuw is, dat is officieel nog onbekend. Maar fansites zoals iPadClub.nl en OneMoreThing.nl hebben alle geruchten bijgehouden. Ze verwachten meer snelheid. Een scherm dat twee keer zo scherp is. Betere camera's en als klap op de vuurpijl. Een technologie die invloed heeft op je vingers. Haptic Feedback heet dat. Technologieredacteur Elger van der Wel van NWS op 3 legt uit. Het is een techniek waarbij je eigenlijk een gevoelslaag meegeeft aan het scherm... die verschillende texturen kan aannemen. De stukken van het scherm kunnen juist ruw of juist heel zacht gaan voelen... waardoor je bijvoorbeeld een e-book echt kan laten voelen als papier. Of dat allemaal waar is, dat wordt in de loop van de avond duidelijk. In de late middeleeuwen lag langs de Maas tussen de dorpen Wel en Aijen in Limburg... een klein kasteel, Huis de Hildert... Volgens omroep L1 zitten er kasteelresten in de grond en dreigen die te verdwijnen door de aanleg van een watergul. Een groep vrijwilligers wil de overblijfselen nog documenteren en gaat daarom vrijdag aan de slag met een archeologische opgraving. Ze verwachten spectaculaire ontdekkingen te doen. Even speculatief dat dat ding door de tagje eigenlijk oorlog eh, is, is, is verwoest of verloren gegaan of in brand gestoken of iets dergelijks. Stel dat het uh, ding met een gracht is omgeven... en dat we daar uh, vijf spanjaarden in vinden met het harnas uh, uh, aan en de helm op... en de zwaard in de hand uh, en een pot goud onder de, on, onder de armen. Je moet het niet uitsluiten. Je moet het niet uitsluiten, al dus een van de archeologen in Limburg, vrijdag. En dan een nieuwtje uit de autosportwereld. Het Russische Formule 1-team Marussia heeft een nieuwe testcoureur aangesteld. Nou, normaal gesproken geen nieuws, maar het gaat om de Spaanse Maria de Vilota. Inderdaad, een vrouw. Volgens de website Autosport is het voor het eerst sinds 2005 dat een vrouw achter het stuur van een Formule 1 wagen plaatsneemt. De Huffington Post schrijft over de tragische dood van een 73-jarige tweeling. Patricia en Joan Miller waren sinds kinds af aan onafscheidelijk... en sloten zich daarbij volledig af van de wereld. Ze kwamen nauwelijks buiten, hadden geen vrienden en praten niet met de buren. Ze hadden ook geen liefdesleven. Ze woonden samen in een huis in Californië. Afgelopen week werden ze daar doodgevonden. Een van de zussen lag in de slaapkamer, de andere zus in de na, naastgelegen hal. De politie vermoedt dat een van de zussen is overleden... en dat vervolgens de ander dat niet aankomt. De trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek, heeft met verbazing geluisterd... naar de kritiek op hem na zijn aanvaring met de vierde official... in de wedstrijd tegen Herakles. Verbeek werd zaterdag naar de tribune gestuurd. Hij zou de vierde official in woord en gebaar duidelijk hebben gemaakt... dat hij het niet eens was met het besluit en hem mogelijk hebben geduwd. Nou, Verbeek blijft erbij dat de vierde official fout zat... en leugens heeft verspreid. Hij vindt dat je mensen die liegen, dat je die moet aanpakken. Dat zei hij op een persconferentie waar de NOS en ANP bij waren... Er zijn een hoop moraalridders in Nederland. Het kabinet zegt ook dat je voor jezelf moet opkomen. Al dus verbeken. Na zes uur gaan we het hebben over Syrië. Het Rode Kruis had al toestemming om de wijk Baba Ammer in te gaan in de stad Homs. Het lukte maar niet, de hele week niet. Nou, het is er toch gelukt vanmiddag samen met de VN-chef humanitaire zaken. We gaan kijken wat ze daar hebben gezien. Na zes uur, tot zo. Avondspit.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 Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl U heeft al drie keer naar al uw bedrijfskosten gekeken. U moet bezuinigen. Maar waarom? De zaak moet wel blijven draaien. En u heeft nog volle plannen voor de toekomst. Bij Kiosera begrijpen we dat. Neem ons ProRato Color System. Hiermee betaalt u alleen voor de kleur die u echt gebruikt...